Ja, Goedemorgen, we weten wat de plannen van het nieuwe kabinet gaan kosten. Het Centraal Planbureau heeft alle ideeën doorgerekend... en we hebben straks gemiddeld iets minder te besteden. De koopkracht daalt met bijna een half procent... vooral bij de laagste inkomens. Nou, dat komt dan onder meer door het hogere eigen risico... en een lagere zorgtoeslag. Mensen die veel verdienen gaan er juist iets op vooruit. Dan naar Friesland. Daar stopt de brandweer bijna helemaal met het blussen met blusschuim... zeggen ze bij de NOS. Daar zit dus ook wel nog steeds... Uh, uh, PFAS in, wel kleine hoeveelheden... maar daar willen we onze verantwoordelijkheid ook voor nemen. En daar gaan we dus mee stoppen... omdat we dat spul gewoon niet meer in de natuur willen hebben in een omgeving. Ja, ze gaan bijna alleen nog maar water gebruiken. Goedkoop is dat alleen niet. 30 pluswagens moeten hiervoor worden omgebouwd... en het kost meer dan een miljoen euro. Dan wordt er steeds meer bekend over het onderzoek... naar de Britse ex-prins Andrew. Gisteren werd hij opgepakt. Hij is urenlang verhoord, daarna wel weer vrijgelaten. Politie doorzoekt op dit moment een van zijn oude huizen... En Drew wordt ervan verdacht geheime overheidsinformatie... te hebben doorgespeeld aan de overleden zedencrimineel Jeffrey Epstein. Ja, mocht je ooit nog naar Florida in Amerika willen... dan vlieg je niet langer meer naar het Palm Beach vliegveld... maar naar de luchthaven van Donald J. Trump. Het vliegveld in Florida wordt naar de huidige president vernoemd. Het parlement heeft daarvoor een wet goedgekeurd gisteravond. Alleen de gouverneur moet zijn handtekeningen nog voor zetten. Binnenkort wordt het ook United States of Donald Trump, denk ik. Dat zit er dik in. Het weer nog van Weerplaats aan. Vrij dat natte dag, maximaal 8 graden. Morgen vooral in het noorden wat zon. Dankjewel, Danny. Q-verkeer van Flitsmeister met uh, twee files die langer zijn dan 20 minuten... op de A2 Maastricht noord Eindhoven tussen Maastricht-Noord en Maastricht-Aken Airport. Uh, weg is er afgesloten vanwege bergingswerkzaamheden. Half uur is je vertraging. De A12 nog, Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. Daar 27 minuten. Eén controle gezien op de A1 naar de EMS Opletten bij 21,1. Music. Bas van Nimwegen. Zo, lekker vrijdagochtend richting dat weekend met Panic at the Disco zometeen. En Dit is Damiano David. Talk to me. Cue, with you. You look like someone I know. the disco on high hopes. Christelijke dag vandaag, 20 februari, de verjaardag van Alberto Stegenman. Hij mag 55 kaarsjes uitblazen. Gefeliciteerd allemaal. Daarom in de Top 40 Classic terug naar de allereerste aflevering van... Dit is een undercover in Nederland. Ja, was voor, uh, in 2005 voor het eerst te zien op uh, tv. Ging Alberto natuurlijk met een snoer en een verborgen camera in zijn tas uh, op pad. Om zo uiteindelijk daders te confronteren. Een van de afleveringen die me echt nog goed bijstaat is die met die uh, neppe KLM-piloot nog. Deed alsof hij piloot was op datingsites en zo probeerde hij ja, mensen op te lichten, geld af te troggelen. Ja, en die werd dus ontmaskerd door Alberto. Oh, kijk nou. Alberto was tegen, man. Ja, ik had al een vermoeden. Je houdt het toch aardig lang vol, hè, dat je bij de KLM werkt. Maar jij bent geen piloot, hè? Nee, klopt. Hij klopt. Hij was inderdaad geen piloot. Hij stelde bijvoorbeeld ook de slechte beveiliging op Schiphol aan de kaken. Undercover in Nederland, nog steeds te zien op tv. Over een week of twee startte op SBS het 23ste seizoen. Dan de top 40 van toen. Wat stond er in de lijst? Nou, deze kan je uitkiezen vandaag. <middels> Natasha Benningfield, unwritten, stond op 8. Of ga je voor Joe Stel? Right to be wrong. Stond op 14. Of. Op 19 in de top 40: Asher met Cut Up. Welkom moet het worden? Ga je voor Unwritten van Natasha Benningfield? Just Stone met Right to be Wrong of Usher met Caught Up. Jij bepaalt het nu. Spreek jouw keuze in in een audio-appje. Liedje met de meeste stemmen hoor je zo. The Q-Music. Alarm schrijf. Miles Smith en Niall Horan. Drive safe. Q-Music. Maximum hits. Watching you walk away. So sad to see you go.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 He is gonna fall And hell Weekend begint I Don't Wanna Wait. David Geddel, Marmo Republic, hoor je. Vandaag terug naar 20 februari 2005. Toen was de Undercover in Nederland voor het eerst te zien op tv... met Alberto Stegeman. Uh, toen in de top Natasha Benningfield met Unwritten. Keuze 1 vandaag. George Stone en Right To Be Wrong was keuze 2. En Asher met cut Up. Um, Anne van Doesem die zegt allemaal heel goed, maar ik ga toch voor Unwritten. Simone, ja, ik ga voor cut Up. Lang niet gehoord. Daniel, heerlijk meezingen met Unwritten. Natuurlijk. Tom die zegt, Joe Stone voor mij. Dan uh, Chris. Hey Bas, nummer één alsjeblieft. Asher, Asher, Asher, Asher, Asher. Maar ik zie het al, dit gaat niet Asher worden. <laughs> Jammer. Ja, Joe Stone, ik ga voor de underdog ben ik bang. Maar het is toch wel een heel fijn liedje. Wij vinden één het leukste. Speak the words on your lips. Ja, doe deze maar. Ik had dit een beetje aanzien komen. Just tell right to be wrong. 9% van de stemmen gekregen. 19% voor uh, Cut Up van Asher. En uh, ja, weggevaagd. Natasha Beddingfield wint met 72% van de stemmen. Unwritten is de top 40 classic van vandaag. I am unwritten. Can't read my mind. I'm undefined. I'm just being. The pen's in my Hij staat hier in avond live. 2 maart. Die worden 12 to 12. Lekker liegen. Zometeen heerlijk richting dat weekend met de nieuwe Offenbach. Miles Way komt eraan. En ook Ed Sheeran. Go to the start. De Olympische Winterspelen in Milaan. Het moment van de waarheid voor de atleten van Team NL. NL. Ready.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 Alleen vandaag bij Dekenmarkt Del Monte bananen, 1 kilo voor 99 cent. Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg. Aquaparken voor tickets, 200 euro, sprins. Zij nou 200 euro. Blijf ademen, Peter. In en uit. In. Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia. Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Ook niet normaal gewoon bij Transavia? Tijdelijk 20% korting op je ruim bagage. Pak dus ruim in en boek op transavia.com. Groot nieuws, de big event van Opel is terug.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 Ook lekker voordelig. Eén ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En niet te vergeten vitamines. Groene kiwis per kilo slechts 1,99. En van de Aldi. Goedemorgen, ik weer van Plaza Het is grijs en nat in het noordoosten. Kan er nog natte sneeuw vallen. Het is maximaal een graad of 8. Dan Q verkeer van Flitsmeister. Met twee files gemeld. Langer dan 20 minuten. Uh, op de A12 van Arnhem-Ober houden ze tussen Zevenaar naar de Duitse grens. Daar is een grenscontrole. 22 minuten. En de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. Daar kom je in 20 minuten. Music, Bas van Diemegen. Met Laureen, Is het Love zometeen. En dit is Ed Sheeran met Sapphire. You're You're you can't help but shine. Carry the world on your back, but look at you tonight.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 Let's relive, make any noise over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 Maar hoe zou uh, Laureen dat eigenlijk doen? Door neus snuiten. Heb je die nagels van uh, Laureen wel eens gezien? Ja, dat zijn echt een soort van klauwen, hè? Dat is niet normaal. Ik zie dan maar eens even fatsoenlijk je te snuiten met een zak toe. Lijkt me op de wc trouwens ook niet heel handig, maar goed. Um, hopelijk geen uh, griepje voor Laureen in dat geval. Uh, het heerste, uh, ja, griepepidemie. We zitten er midden in. Ik zie net ook een appje van Rachelle Boger. Die stuurt, griep heeft mij ook te pakken. Weer een dagje op de bank met Q aan beterschap daar. En uh, nou, zo meteen de perfecte manier om uh, nou ja, misschien toch even de groeten te doen aan je collega's. Menno Barrevelds brievenbus gaan we weer doen, dus uh, zet je post alvast klaar in de Q-app, zodat je het uh, bericht zo gelijk kan versturen tijdens het liefst van mijn brievenbus. Ga Menno en ik alle berichten voorlezen. Eerst of dit is Miles Away bij Q. It Like you and they don't care about us. Kwart voor twaalf, vrijdagmiddag. Menno Barrevel. Hallo! De gast is eigen brievenbus. Ja, grappig is dat. Ja, leuk. Ja. Um, zullen we hem doen? Ja, ik ben er klaar voor. Ik heb trouwens eerst nog uh, eerste post van uh, Krina. Menno en Bas! Zeg tegen mijn moeder dat ik mijn telefoon weer terug wil. Ik ook, ik ook. <laughs> Dit zijn uh, de kist van Krina, denk ik. <laughs> ja, die willen allebei hun telefoon terug. Ja, dan kunnen ze berichtjes sturen voor de brievenbus. natuurlijk. Dat is natuurlijk wel goed. Ik wil zeggen, ga lekker buiten spelen. Ja. Maar ik weet ook niet waarom ze de telefoon kwijtgeraakt zijn. Nee, dus ja... Ze kunnen de... nu heel makkelijk zeggen, ja, nee. geef die telefoon terug. Maar misschien hebben ze wel iets verschrikkelijks gedaan. Precies, huiswerking niet gemaakt nee. of andere dingen. Ja, dat kan. We zullen het niet weten. Nee. Drie. Ja, twee. twee één. Ja, ja, Eén. op barneveld. Brievenbus. Brievenbus. Brievenbus. Op brievenbus. Brievenbus. Ik zit hier met een pijnlijke beugel, maar jullie verlichten de pijn een beetje. Bedankt daarvoor. Groeten van Sil. Uh, Menna en Bas, heerlijk gesport, nu eten en werken. Groeten van Nick Westera. Morgen de verjaardag van mijn zus Lizette. Hoera, 45 jaar, lief van Sylvia. Heerlijk weekje op vakantie geweest. Bedankt allemaal voor de gezelligheid. Stuur Remco Rutjes. Groeten aan Erwin de Boomstammen, transporteur. Goed weekend alvast. zegt Jesse Jongstra. Uh, kus voor Kira van Richard Vaartjes. Zo blij dat het bijna weekend is. Ik ben helemaal klaar met deze week, zegt Robert Mooi. Iedereen, een fijn weekend. Ik ben toe aan de zomer, stuurt Marina. Frank, ouwe vlierenfluiter. Werk eens door, joh. Groetjes van Boas. Boas, vol gas het weekend in. Stuurt Jordi Groot ook. Nou, dat sluit helemaal Ik kan zeggen, ja. Kas, dit weekend is van jou. Groeten uit uh, aan meiden, zegt Matthijs. Uh, op weg naar Renesse, dat zegt Marjolein de Laat. Klap die lucht er maar door. De Nee, klap die lucht maar door de slang, Kees, zegt Jesse. Uh, het huis het voor de verjaardag van Fleur, Mees en Tess. Ze zijn alle drie elf jaar geworden. Stuurt Danielle Ravenhorst van Dijk. Gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Groetjes aan mijn ex-collega Thijs van Steentjes in Lichtenvoorde, zegt Pepijn. Groet aan Patrick van Bartkamp. Uh, Thijs, doorwerken jij, zegt Peter Tiggelaar. Johan heeft een belangrijke vraag. Staat de frietpan al klaar? Johan Adams vraagt zich dat af. Zo lekker een weekendje met mijn lieverd naar Roermond. Dat zegt. Uh... Nou, dat staat geen naam mij. Ik heb nog wel een mop van Sjul. Uh, ja. Klaar voor? Welke DJ eet het liefste appels? Welke DJ eet het liefste appels? Welke DJ eet het liefste appels? Uh, uh, DJ Paul Elstar? <laughs> een beetje flauw, weet je wel. <laughs> I don't want actions, I want face to face. Right there, right now, one wanna be late. Time for whatever, whatever it takes. What you say.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 somebody i'm sorry you're not sorry i need to it for life tonight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 Flowing through my head, there's a question: is she needed another side of a man? I cannot be looking at the last three years like I did. I could never see us ending like this. Seeing your face no more, my pillow is a scene that's never happened to me. But after this episode, I don't see.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 tafel. Iglesias, do you know? De pingpongstong het is bijna 12 uur. Danny Vosso met het laatste nieuws. Ja, en daarin waarom de politie tips nodig heeft over een flesje never. Afrojack is uh, gebeten. Oh. Ja. <laughs> door wie en uh, waarom? Nou, je zegt het alsof als het je helemaal niet boeit. Nee, je wel. ik ben heel benieuwd. Ja, nou, door wie en waarom, dat hoor je zo. En in my world van een mooie ook zo.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 Shop nu bij Zalando. De laatste keukentrend? Keukeloos heeft het. Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99.